Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is duidelijk hoeveel kinderen zijn omgekomen bij het stadiondrama in Indonesië. Afgelopen weekend ging het helemaal mis in een voetbalstadion. Een grote groep supporters bestormde het veld nadat hun club had verloren. De politie kwam toen met traangas in actie, maar dat zorgde voor enorm veel paniek. In de chaos kwamen 125 mensen om, onder wie 32 kinderen blijkt nu. Het stadion zat vol met tieners, vertelt onze correspondent. Je hoort echt heel akelige verhalen. Um, jongens zoals uh, Mohammed en Ahmad, dat zijn broertjes van 14 en 15. Voetballiefhebbers nog nooit een wedstrijd in het stadion gezien. En Dit was hun eerste keer, maar ja goed, die hebben de verdrukking helaas niet overleefd. Verder raakten er nog 300 mensen gewond, zeker ook onder hen. Er is veel kritiek op hoe de politie in Indonesië het heeft aangepakt. Veel mensen vinden dat agenten te hard ingrepen. Daar komt nu een onderzoek naar. Er is opnieuw een belangrijke Rus doodgevonden. Hij was directeur van een spoorbedrijf. Dat had geen goede beveiliging tegen hackers. En daardoor zou het vervoer van militaire spullen naar Oekraïne vertraging hebben opgelopen. De man lag dood op zijn balkon. Russische media zeggen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Volgens het AD zijn er dit jaar al acht belangrijke Russen op verdachte manier overleden. Ze vielen van hun boot of uit het raam. Eentje overleed na het bezoek aan een shamaan. De politie in Den Haag is op zoek naar iemand die gisteravond doorreed na een heftig ongeluk. Daarbij werd een fietser aangereden. Die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt is een uitgebrande auto gevonden. Die was betrokken bij het ongeluk. En een dief in Velp in Gelderland zal zijn poging om in te breken bij een Chinees restaurant niet snel vergeten. Afgelopen weekend probeerde hij binnen te komen via een goederenlift, maar kwam vast te zitten. Het personeel vond de man de volgende ochtend. De brandweer moest hem uiteindelijk bevrijden. De inbreker is opgepakt en voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. En het weer nog. In het westen zijn er wolken en kan er een enkel buitje vallen. Verder is het droog en best wel zonnig. Het wordt maximaal 17 of 18 graden. verkeersupdate.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 Daar rijdt het langzaam tussen Haarlem en Amstelveen stadshart. 7 kilometer file met 10 minuten aan oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zon.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 Een hele goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hebben we hebben het over veel dieren trouwens. Ja, we hebben inderdaad over een hoop dieren. Het is bijna dierendag, hè? Ja, bijna dierendag. Nee, er is niet over nagedacht hoor, maar heel toevallig hebben we het er veel over inderdaad. We gaan het nu hebben over de konijnen, want die dreigen een zielige dood te sterven op de Kennemer Golf Club. Jullie hebben daar opheldering over gevraagd, hè? Over de toestemming van de provincie Noord-Holland. Dat klopt, hè?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 Nee, ze hebben die afgekregen gekregen voor een aantal jaren. Ze hebben dus in 2017 gevraagd om tot en met dit jaar te mogen afschieten. Oh, ja, dat was voor vijf jaar, oké. Okay. Uh -huh. Precies, en dat hebben ze dus nu weer gevraagd. Ja, en moet. weer voor vijf jaar? En weer voor vijf jaar. Oh, op die manier. Dus uh, dan zouden ze tot uh, 2027 door kunnen gaan? Ja, zoiets inderdaad. Ja. En dat ja. proberen en, jullie en te... En ik verwacht dat ze daarna weer gevraagd om weer te mogen afschieten. Ja, ja, ja. Ze ja. wil ja. gewoon een...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 Maar, ja, maar ook, ook dan kan je dat met een, een hek goed oplossen. Precies, precies. Nou, ja, dat is natuurlijk ook hekgrond. gebeurd voor een deel. Of ja. gewoon het openstellen van die uh, natuurbruggen die in Zandvoort. En dan uh, mag op dit moment geen herten overheen. De nee, Ja, uh, Inderdaad, dat hek er is afgehaald. En op de Zeeweg. Nou, als, als, maar als je die openstelt voor herten, dan, dan, dan, ja, dan kunnen ze van, van IJmuiden, Velsen tot uh, Noordwijk uh, lopen.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 is van ons alleen. Het is bijzonder. Ja, zeker bijzonder. Het is een want bijzonder we dit, lied. We hebben het net over het is een zeer bijzonder lied. We hebben ja. het net over konijnen gehad. Dus dit was even ja, zus en nee, zuster, Met ja. knibbel ons konijn, geweldig. Ja, ja, ja. Goed, dan het we, we niet over, waarschijnlijk. Ja, we gaan over iets heel ja. anders praten. We gaan praten namelijk over de.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 Dus, om... dus als je een groot huis hebt, zou je het ook kunnen krijgen? Juist, ja. ja. Uh, vooral de, zeg maar de oudere mensen, hè, die hebben vaak een mm -hmm. op de bank staan, maar wel een laag inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW. En dat zou dan kunnen, als je te veel vermogen hebt, dat je geen zandkorpas krijgt. Hmm. Maar juist voor deze groep kan het wel zo zijn dat ze de energietoeslag krijgen. Ja. Ja, ja. Dat dus is toch 1300 euro. Ja, dat is toch geld. een hoop Zeker. geld? Zeker voor een hoop mensen, een heleboel geld. Ja, ja. en nou ja, wethouder Gertjean Bluis heeft ook opgeroepen hè, om. Uh,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 Ja, ja, inderdaad. Zonde. En ja. Hoe, hoe kun je dat doen? Je kunt erover bellen, hè, naar uh, ja. 14023. Ja, en uh, dan moet je maar vragen je naar, de, naar de budgetcoach. Klopt? Uh, nee, nee, nee, de budgetcoach. Oh. Dus, kijk, dat geld wat, wat uh, uh, beschikbaar is, die 1300 euro, dat scheelt natuurlijk. Hè, dat helpt. Ja, ja. zal niet altijd dus geldzorgen wegnemen. Nee, dat en is waar. Als er dus echt geldzorgen overblijven, hè, dus mensen die echt niet rond kunnen komen mm -hmm. en niet goed in beeld hebben inkomen erin zit, kun je we vragen naar de budgetkant. Ja, op die op die manier. Ja, ja. Ja. En die energietoeslag is nog aan te vragen tot 30, 30 juni 2023. Dat klopt ook? Ja, dat klopt ook. Ja. Maar het is voor één jaar eigenlijk dan hè?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 Uh, kosten Klopt. van, van, van uh, alles wat je haalt, van eten, aan voedselen eten. Plus uh, ja. inderdaad de stijgende energiekosten. De, de, ja, maar, dat kunnen we daar allemaal is, Ja, zeker. Maar ja. dat gaan we allemaal werken, zeker, zeker ja. weten. Maar ja. daar is dus, die zijn dus kansloos eigenlijk. Nou, kansloos voor deze regeling in ieder geval komen ze niet in aanmerking. Nee, nee, nee. 120% okay. procent van de prijs. Ah, nou. ah. Maar die groep, als je echt uh, niet in aanmerking komt hiervoor, maar er zijn echt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 We gaan een informatiepakket sturen naar de pluspunt, naar de, de bibliotheek. Nou, zorgen we Zien we een in voor... de Sanford uh, krant. Sanfense krant. Ja. ja, dus op die manier proberen we zoveel mogelijk aandacht uh, eraan te geven. Oh ja, nee, dan stond er... dat mensen ja, stond, er stond er deze week deze weg, ook nee. al in, hè? Op de voorbeginner zelfs. Dit is de achter, uh, ja, zo zie je Ja, zie de oproep ja. elders in deze krant. Ja, ja. inderdaad, in de voorwaarden. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Uh, uh, ik hoop dat er een hoop mensen uh, die het eventueel nog niet gedaan hebben, uh, toch gaan doen. Want, uh, ja, waarom zou je... Uh,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 Precies. Maar uh, er zijn natuurlijk mensen die ook gewoon... de 2, 3, vierhonderd euro meer gaan betalen per maand. Hè? Dat is ja. ongelooflijk. Dat is al wat Ja, Het is heel veel geld. Ja. En zoals al zeiden, van het, het, het haalt niet al het geldzorg. Nee, nee dat is waar. Maar, dat... niet, maar het, het kan wel helpen. Ja, ja. En het is geen, geen druppel op de groeiende plaat. Het zijn meerdere, meerdere druppels, zullen we maar zeggen. Het zijn meerdere druppels, Absoluut. Ja. Nou, ja, hartstikke ja. bedankt uh, uh, voor jouw uh, inbreng. Hè? En uh, nou, ik hoop dat jullie uh, heel veel mensen uh, gaan, uh, gaan bereiken. En voor meer informatie nog, uh, nogmaals, uh, zandvoort.nl slash energietoeslag. Ja. En daar kunnen Lop, mensen ook en op en kijken. En nou ja, 14 ja inderdaad, 14.023. Esther, hartelijk dank. Ik wens jij nog een heel fijn weekend. En En uh, ook? veel sterkte. En veel sterkte. Ja, niet okay. persoonlijk dan, maar... Uh, <laughs> ja. Oké, okay, bedankt hoor. Tot ziens. Ja hoor. Oké, okay, bye bye. Zie Zf, Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie is een heel dierenfestival hier bij uh, ZFM. Ja. Uh, nou, na jaren... Uh, uh, ja, want we hadden nu Fox on the Run. Fox uh, on the Run, van de uh, suite, uh, ja, ja, nou, uh, jaren geleden. Sweet. Maar na enkele jaren is de Trophy of the Dunes weer teruggekeerd... op de agenda van het circuit van Zandvoort. En uiteraard is het uh, een minder programma. En we praten hierover met uh, Erik Weijers. Erik, een Welkom jullie. goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vertel eens even, de Trophy of the Dunes... die kennen wij nog van vroeger...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 En uh, de Mazda MX5 Cup. Dat is allemaal één hes -klasse. En dan hebben we hebben ook nog de Supercar Challenge. En dat zijn dikke GT's en uh, toerwaarts van verschillende merken allemaal tegen elkaar. En we hebben ook nog een Formule-autoklasse. De historische Monoposto's, wel historisch ge uh, georiënteerd met, met Formule, Ford's, uh, Formule 3 auto's. Uh, hmm. Kortom, alles wat uh, uh, waar jonge talenten tot uh, zeg maar 20 jaar geleden in de ja, ja. ja, precies. En zijn het kampioenschappen die nog beslist moeten worden? Uh? Uh,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 Nee, tweede, eigenlijk drie dagen. We zijn gisteren al begonnen met, okay. uh, met de, eerste, uh, de eerste trainingen. En uh, vandaag uh, kwalificaties en wat races vanmiddag. Mm -hmm. uh, en morgen eigenlijk de hele dag uh, races. Wat en, is het uh, meest spectaculaire race die er is, denk je? Ja, het is een beetje waar je van houdt. Kijk, wil je, wil je spectaculaire, snelle auto's zien, uh, dan, en dan is de supercarcellus uh, geweldig. Ja. Hè? Dan rij je GT3-auto's, uh, sportcars in mee, uh, BMW, dikke BMW's. Dat sporties. is drie uur, hè?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 uh, heel slecht weer voorspeld. Maar vooral nog wat ja. mee. En ik heb ook gekeken naar de voorspellingen nu voor morgen. En die zien er op zich ook best wel gunstig okay. uit. Dus Goed denk aan een lekker raceweertje. Ah. Ja, zeker. Ja, raceweer mooie een raceweertje. Ja. Uh, nou, het is niet de laatste uh, race nee. die op zondag dit jaar worden gehouden. Want jullie beginnen weer met de Winter Endurance. Ja, ook. Maar we zijn sowieso ook nog niet echt klaar met, met het huidige race-seizoen. Uh, volgende week zijn er ook, uh, ook nog de races van oh. DNRT. Dat is de, de brede sportenorganisatie ah, ja. uit ja. Nederland. Dat is wel overigens hun finale race zijn. Ah.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 En daar plukken ze dan de vruchten van. Ja, mooi hoor. Ja, dat is toch een heel mooi eh, Absoluut, nee. He? Maar goed, die mensen moeten ook een uh, hotelletje en dingen. Ja, uh, toch. En ze gaan uh, ook, gaan ook even eten en drinken. Ja.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 ja, hun standpunten uh, natuurlijk gewoon uh, uh, gestaafd te krijgen. Hm. Ja, uh, wij kunnen dat niet tegenhouden, maar nee. het uh, dialoog openhouden is natuurlijk is, altijd. Dat uh, moet je altijd, je lijkt mij ook. Ja, ja, ja, anders je moet niet ook uh, elkaar uh, alleen maar de hak in zal ja, zetten, want ja. dat, dat, daar schiet niemand op. Kun je iets zeggen over het programma uh, uh, voor volgend jaar hoor, oh, van het circuit? Dus, uh, nou ja, ja daar zijn we dan, nu uh, natuurlijk druk mee bezig. Uh, in grote lijnen zal dat, uh, zeg maar, qua evenementen wel weer ongeveer hetzelfde zijn als dit jaar. Ja.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 Uh, half juli. Maar meteen daarna begon eigenlijk al de opbouw van de Dutch Grand Prix. Ja, maar die is op 7 maar die in is augustus. Nu, he, ja. Maar die is nu een week naar voren. Dus ja. we hebben ook een week eerder zullen beginnen met de opbouw. Dus we moeten met de Historische Grand Prix ook een beetje ja, ja, ja. Ja. ja, Daar zijn we nu druk mee bezig. Ja, en ja. We, we verwachten binnen... Nou, een aantal weken dat, uh, dat we dat, wel, uh, het wel dat, we dat allemaal al vast ja. al, omlijnd hebben. En dat ja. we dat dan ook kunnen gaan communiceren. Ja. Ja. En, en dan manier, over, over twee, twee maanden nog de, de uitspraak of, of uh, de Formule 1-race nog twee jaar langer wordt georganiseerd? Uh, ja, dat, ja, dat is ook inderdaad uh, bekend. Uh, dat, dat, uh, inderdaad dat we in, uh, nu in oktober daar overeenstemming over moeten november, Oh, je vinden. dacht november. Maar oktober, nou, oh, dacht en, nou ja, voor 1 november is oh, ja. het datum. Huh. Uh, dus ja, daar wordt nu ook hard aan gewerkt. Uh, dat, de, de, de verwachting is natuurlijk heel positief volgens mij. Nou ja, ik, uh, ik heb het wat ik lees in de, in de media inderdaad ja. en wat Jan Lammers ook als uh, zeg maar als ons sportief directeur heeft uh, ja, weet je, ziet het er goed uit, maar ja. Ja, je praat natuurlijk nog steeds over verlenging uh, van geld. een contract waar ja. heel veel geld mee gemoeid is. Ja. En, uh, ja, je moet al die sponsors op een lijn ja, krijgen. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Uh, en, uh, dus ja, daar willen we ook eerst zeker, meer zekerheid over ja. hebben voordat ja. die, die handtekening is. Dus de, daar wordt ja. nu druk over. Maar zie je het wel positief in dat het nog eventueel uh, Ja, ja op zich wel. Maar goed, uh, uh, ja. Ja. het is met alles in het leven. Het is pas zeker Ween, als het uh, ja. geregeld is. Het ja. 100% ja. zekerheid. Spannend hoor.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 Succes met ja, de of de uh, Ja, ja. En, uh, we, gaan, uh, we gaan lekker race. Iedereen wil okay. komen kijken morgen is van harte welkom. Er ja. moet wel toegang goed. betaald worden, 15 euro. Maar goed, dat is nog ja. wat over te overzien. zien. Voor parkeren heb ja. je toch niet? Uh, nee, voor toegang. Over de toegang, ja. oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja, ja. En parkeren? Uh, voor mij is het ook 15 euro, maar ja. deze mensen die is al verzonnen. We komen toch lekker op de fiets ja, en lopen. Ja, lekkere wandeling. Nou, wens je nog een heel goed weekend. Hartelijk bedankt voor je komst. Dank je wel. Hoi, hoi. Zon, voort, zon, zee, strand. Hey! <laughs> van Clean Square was een revival, ja, geweldig nummer natuurlijk. Nee, ja. nee, nee, ho, ho hersteld. Dit is de John Fogarty Band. John Fogarty Band, ja. oh, ik dacht dat uh, Clean ja. Square was. Er ook, uh, dat was het maar... originel. Oh, John Fogarty nee. is toen verder gegaan, alleen met zijn band. Oh, op die manier. En die heeft het nummer geschreven. Maar, dus hij, was, maar hij, hij was wel verkliet. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij was, en en hij, hij heeft die ruzie gehad, ja, hè geloof het wel. Ja, goed, nou voor ja, de, gaan we zoeken. in de geschiedenis van Clean Clevel Revival duiken... gaan we toch even naar een ander onderwerp. Dan ja, nou ja, keert de onderwerp. ijsbaan uh, ja, terug in ons de komende winter. Daar, heel uh, veel voor zandvoort dus ja. zal interesseren. Want we hebben ja. aan de lijn uh, onze voorzitter van Stichting Wonderland. Nee, dat dus moet ik goed zeggen. Uh, Stichting Winter Wonderland, hè? dat klopt hè? Ja, zeker. Goedemorgen, goedemorgen Dennis.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 Uh, ...in de uitgaven als, als de vorige edities. Ja, want je kunt natuurlijk ook niet... Uh, 10 euro vragen per, uh, per paar uurtjes schaatsen natuurlijk, mm, hè? Nee, ja. nee, nee, nee. Overigens, kinderen kunnen natuurlijk... Uh, ...voor een kaartje de hele dag schaatsen, hè? Ja, dat, oh, dat is, is waar, van de ja. de banen. Ja.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 Dat, uh, dat want, zou wel erg fijn zijn. Want dan komt ook de fluitketelcompetitie weer terug, hè, neem ik aan. Die ja, de fluitketelcompetitie. Ja, wat is het? Dat vraag jij je af, hè? Nou, dat ja, is een heel gezellig evenement. Leg maar uit, ja, dat, Dennis. Ja, dat is, uh, die, die staat alweer uh, op spanning, uh, kan ik zeggen. Ja, een... Maar wat is het?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 Precies, Die precies. zit er nog steeds bij, volgens oh, ja. mij, hè?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 Uh. Uh, om, om echt alles uh, te publiceren naar, naar gemeenten toe om uh, ja, ja, ja. Te zeggen van joh dit, dit gaat het worden en, en ja, uh, mochten we nog iets te kort komen kunnen we nog uh, ergens aankloppen ja en op dezelfde locatie uh, neem ik aan.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 Wat is het? Stichting Wonderland uh, okay. of IJsbaan.nl. Uh, uh, nou ja, ja is... zoals we nu, nu zien, kan iedereen ons altijd vinden. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Als je IJsbaan-Sandsloot vindt dus, uh, dan, uh, Daar kom, je dan, dan, het het dan kom je er ook natuurlijk. Hey, en ja, en wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig? Voor achter de bar en voor uh, okay, op het ijs? Alles. Hè? Alles.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 5, 7, 5 tot 7 uh, januari, dan wordt het weer afgebroken. Oh, Oké, okay. Dus echt de, de hele de feestdagenperiode. Ja. ja. Leuk, nou, we, we hebben wel een beetje gezelligheid nodig in die Precies. tijd, denk ik. hè. Ik zeker. Bedoel, uh, als je, we ja, zitten ja, met z'n allen in de kou. En als je bij de ijsbaan <laughs> ja. bent, dan hoef je je verwarming niet aan te zetten. Dat is ook wel lekker. <laughs> ook ook <laughs> ja, ja. Ja, nee, Goed, ik hoop dat jullie eruit komen die stroomkosten. Die, het zijn hè die jullie gebruiken.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 Of 150 euro was geloof uh -huh. ik. En uh, nee, wat dat betreft, alles, alles is een beetje welkom. Ja, we moeten het samen doen, Dennis. Daar ben ik ja, helemaal met precies. je eens. Nou goed, uh, hartelijk bedankt in ieder geval voor je, uh, dat je even de tijd kon vinden om ons te woord te staan. Ik ja, wens je heel ja. veel succes met de voorbereidingen. En ik Dank hoop dat, uh, dat jullie nog wat uh, vrijwilligers kunnen strikken. Nou, dat zal ongetwijfeld... Ja, ik denk het ook. Het al. Zien de historie. Zo leuk. Okay. Ja. Hartstikke en, mocht... bedankt Dennis Fijne en uh, ik wens je nog een heel fijn weekend. Fijne dag. dag. Uh, fijn dag. Oké, okay. okay. tot ziens. Bye-bye. Ja, dan mag je meteen afsluiten, Hans. Want dat is nou ja, bij de, uh, tijdens... de afsluiting. Ja, afsluiting de... nou ja, we, we, we hebben het met veel. We ja, het is drie maanden, vandaag. Vandaag. En, de, de presentatie was in handen van uh, Hans ja, Botman goed, en Gerloogman. En, en uh, de, de techniek was van Kortraier. Uh, Corda. En de muziek ook trouwens. Hè? En de muziek en de, ook. En de redactie ja. en, was een, en, ook in mijn handen. Ook Hans, Hans Botman. Ja, ja, dus ja. ja, het is gewoon een keihard ja, kei ja, goed, goed team. Uh, weet ja. je wel, Nou ja, volgende week zijn we er weer. En dit programma is even kijken, terug te luisteren.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 Oké. Okay. Dan wensen wij iedereen, alle luisteraars een heel fijn weekend. En uh, tot volgende week zomaar zeggen. En maken we er het mooiste van. Ja, absoluut. En er ja. komt de uh, Grand Prix, dus uh, allemaal kijken. Uh, ja, uh, In, twee Singapore. uur morgenmiddag. Twee uur ja. morgenmiddag. Ja, ja Singapore. Ja. Hartstikke leuk. Okay. En hopelijk gaat Max... Uh, je weet, Ach, niet, niet je weet het niet, hè? Je weet het niet. Kan wereldkampioen worden, Hij maar. kan weer... Nou, ja, dat denk nog niet, niet dat dat nee, gaat Ik denk nee. het Japan wordt. Toen ben je in Japan, hè? Dan ja, moet je die, lekker vroeg op om zeven uur. Vinden <laughs> die, vind die, vind die jongens van honden ook leuk? Ja, ja vind Vinden die jongens van honden ook leuk. Absoluut. En dus, bedankt uh, allemaal. Jij ook. Uh, ja? Educate.